Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 24, opgenomen op 27 februari 2012. Hey en leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Het is vandaag maandag 27 februari 2012 en dat betekent dat het de eerste dag is van Mobile World Developers Congress of zo MWC, Mobile World Congress. Een hoop nieuwtjes op gebied van tablets en smartphones en dat soort dingen. En dat betekent ook dat Martijn erg druk is met al het nieuws in de gaten houden en vertalen uh, naar artikelen op zijn website, Tablets Magazine. Dus uh, voordat we verder gaan met de podcast en ik Martijn erbij haal, gaan we eerst luisteren wat er tot deze week gebeurd is op Tablets Magazine. En dan duiken we in het MWC nieuws. Een overzicht van het nieuws van de afgelopen week op tabletsmagazine.nl. UPC komt met mobiel internet voor tablets vanaf gratis. Blackberry lanceert Playbook OS 2.0 voor de Blackberry Playbook. LG lanceert Optimus View, smartphone/slash tablet. Een uniek kijkje in de fabriek waar de iPad en de iPhone gemaakt worden. MWC 2012 tablet preview, wat kunnen we verwachten? Eredivisie Live Sidekick tweede schermapp met live statistieken. Acer toont verschillende teasers voor Transformer 700 en Asus Padphone uh, tablets. 7-inch Google tablet rolt wellicht in april van de band. ViewSonic onthult MWC 2012 tablet line-up. Preview Samsung Galaxy Tab 7.7. Toshiba AT200 tablet te koop in Nederland. Motorola Xoom 2 en Xoom 2 Media Edition te koop in Nederland. En verschillende Samsung tablets gespot tijdens het MBC 2012. Hey Martijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Wat een drukte. hè? Ja, vreselijk of vreselijk. Ik, uh, ik, ik ben wel opgeladen zeg maar. Ik ben helemaal uh, into the tablets. Ja, je, je, je hebt je 3D-bureau op uh, achter je computer en je volgt als een soort mijn 3 report alle nieuwsberichten. Pak je her en der en lees je alle feeds en dat soort dingen. Of uh, hoe moet ik dat voorstellen? Ja, ik haal uh, alles bij. Ik krijg ook alle uh, nieuwtjes per mail van NWC uh, zelf. En daarnaast natuurlijk Twitter en RSS uh, feeds. en Ja, de, de grotere nieuwswebsites gewoon. Dus het is, uh, het is nogal druk. Maar na, nadeel, het nadeel, het is nou in Barcelona. Dus dat is uh, dezelfde tijd, uh, hoe noem je dat? In NWC, dat was natuurlijk een beetje... S'nachts vond dat plaats uh, voor onze Nederlanders. En nou is het allemaal in Barcelona tegelijkertijd uh, op dit moment. Ja, je bedoelt dus, uh, zes natuurlijk, uh, net. ja. En, uh... Dus het is nogal druk uh, overdag, ja. Ja, uh, dat is natuurlijk ook de eerste podcast dat ik jou er pas later bij haal. Ik heb al een heel verhaal gehad, of in ieder geval een paar minuten hebben we gehad. En we hebben al geluisterd naar jouw reel, die mm. je vanochtend hebt opgenomen. Want jij was nog druk aan het tikken over allerlei andere nieuwtjes. Ja. En dan vraag ik me af, <lacht> hè, zie je nou die podcast, hè? zie je dit nou als werk? Of is het je enige uurtje pauze vandaag? Normaal gesproken is het bij een uurtje pauze om lekker te discussiëren over tablets. Maar vandaag zie ik het even als, uh, als werk, even tussendoor uh, snel. Want uh, ja, wat ik al zeg, het is gewoon druk en er uh, moet van alles geplaatst worden. En uh, ik persoonlijk hecht het nogal waarde aan om vaak uh, redelijk snel te zijn met nieuws. Uh, dus dat, uh, dat moet allemaal snel, snel, snel gebeuren vandaag. Ja, ik, ik, ik herken je gevoel wel en ik herken je natuurlijk ook vrij goed. Dus ik weet hoe je daarin zit. Maar mm -hmm. het probleem is, als je eenmaal een paar keer het snelste bent met nieuws... dan kan je dat niet meer opgeven, zeg maar, weet je maar, Dus maar, je, moet, je moet wel snel blijven. Maar goed, ik denk dat het voor een hoop mensen ook leuk is om dit te luisteren. Want niet iedereen absolute, zit erop te absolute. wachten om erover te lezen en, uh, en dat soort dingen. Want het is natuurlijk nog best wel veel werk. Mm -hmm. En niets uh, afdoen aan jouw talent om erover te, te schrijven. Maar het is gewoon heel vaak wel um, be best wel abstract. Een, uh, uh, wat, wat voor een processor en wat voor een ding. En, uh, dan, hey, je kan het bijna soms door de, door de tablets het bos niet meer zien. Nee. Dus, uh, <laughs> maar goed, um, we hebben deze week al uh, of in ieder geval. MWC dus. En dan gisteren zijn ze al, net zoals altijd, begonnen met uh, elkaar de loef afsteken... door als eerste met het nieuws naar buiten te komen. Ja, wie, wie komt als eerste, wie komt als eerste. En uh, ik, ik had mijn telefoon niet aanstaan uh, uh, gisteren nacht, Maar uh, had ik misschien wel moeten doen. Maar aan de andere kant was ik dan weer uit bed gestapt. Want Samsung uh, kwam om uh, drie uur s'nachts met het persbericht. Die was dus als eerste. Van uh, We introduceren twee nieuwe tablets. Uh, dus ik werd om elf uur uh, wakker op zondag. Hey, twee nieuwe tablets, die dus uh, ongeveer uh, acht uur geleden gepresenteerd zijn, of in ieder geval gelanceerd zijn. Uh, we hebben het al een aantal keer over Samsung gehad natuurlijk. Uh, groot assortiment, 80 verschillende modellen kwamen op uh, bij ons overzicht. Uh, uitvoering, hè? Uitvoering, we, we ja, nu al... okay. we zitten, toen we het stukje schreven, of toen ik het stukje schreef, was het 12 modellen. Een dag later zijn we toen gegroeid naar een gerucht van 13 modellen. Als we nu alles erbij pakken, dan zitten we op 15. Dus we groeien met een model of drie per week. Ja, zo kunnen we het ongeveer zien. Want er zijn ja, inderdaad uh, inmiddels drie tablets bijgekomen. Eentje wisten wij eigenlijk al, was twee weken terug eigenlijk al gepresenteerd. Dat is een 7-inch Galaxy Tab 2. Een uh, beetje de opvolger van de originele Galaxy Tab. En daar kwam gisteren een uh, Galaxy Tab 2 10.1 bij. Over de naamstelling gaan we het dadelijk nog wel hebben. Ehm... Um, en vandaag komt daar weer een uh, Galaxy Note 10.1 bij. Dus zeg maar een, een, een tablet die geoptimaliseerd is om met een stylus te werken. De S-Pen stylus die ook op de Galaxy Note zit. Dus dat zijn inderdaad drie nieuwe tablets uh, die we van Samsung gaan zien. En uh, eigenlijk vind ik het niet zo interessant. Hmm. Uh, eigenlijk, eigenlijk valt het me tegen. Ja, die S-Pen stylus, die 10.1 is misschien leuk voor sommige mensen die wat productief of creatief willen zijn met een tablet. Ah, die, an die andere tablets, ja, het is een beetje bagger, hoor. Sommige mensen boeit het niet, maar ik vind de, de dual-core processor... die gebruikt wordt, ingegeerd, stelt niks voor. Het scherm is nog steeds hetzelfde als in de originele, 10.1. Um, ja, je krijgt natuurlijk Android 4.0 Ice Cream Sandwich... maar dat lijkt me inmiddels wel vanzelfsprekend... dat je bij een nieuw model krijgt. Hey, uh. laat, laat me even twee vragen stellen. Want uh, ja. de de de, de, de 10.1, laten we daarmee beginnen. Want dat kunnen we mooi snel doen, denk ik. Mm -hmm. uh, is dat dan op Ice Cream Sandwich ook? Ja. Oké, okay, dus daar kunnen we dus zien wat ze daar met de S-pen uh, kunnen bewerkstelligen. Ja, ik je vind krijgt die... daar overigens wel uh, Adobe uh, Photoshop en Adobe Touch bij. Dat zijn al, die krijg je gratis meegeleverd. Goed, dat kun je ook kopen, maar die krijg je gratis meegeleverd. Dat is cool, want ik vind... Uh, die, die pen hebben we het al eens eerder over gehad. Uh, nu, het, het is niet meer zomaar een stylus. Het is natuurlijk met die Wacom-technologie. Uh, ik denk dat zo'n pen meer waard is op een 10-inch scherm dan op een 5-inch scherm. Dus... Op zich vind ik dat wel, uh, wel interessant. En hoe zit het met de rest van de specs? Is dat, dat high-end te noemen? Nee. Dat is eigenlijk te, te vergelijken met uh, um, de, de, de Galaxy Tab 10.1. Alleen zit hier een, een 1,4 GHz dual core processor in. Volgens mij zit die ook in de Galaxy Tab 7.7, ja. die jij nou hebt. Mm -hmm. um, ja, goed. Met Android 4.0 Ice Cream Sandwich schijnt dat uh, lekker vloeiend te werken. Dus het is wel zeg maar een, de, de high-end 10.1. Ja, het is een hele andere serie. De, de, het, is de, een, het is echt een noodserie, en echt Een, een, een creatief, creatieve serie. En, en um, ik denk niet dat, het, dat, het geschikt, dat je het zo makkelijk kan zien als de high-end serie. Nee, is een, van de noodserie is het het high-end model. Ja, is het sowieso het grotere model. Dus ja, we hebben zo meteen ja. een 5-inch en een 10-inch nood. Maar oké, okay, want nu begint de verwarring bij mij in ieder geval... Want die Tab 2, 7 in, hebben we het al een keertje over gehad. Of in ieder geval volgens mij in het podcast ook wel. En anders staat er in ieder geval zat op je website. Uh -huh. Maar die 7, of die Galaxy Tab 2, 7, dat is zeg maar de opvolger van de Galaxy Tab 7. Hij heeft ook ja. betere specs, en, toch of niet? Ja, meer ram specs toch wel. Ja, meer RAM inderdaad. Er zit 1 gigabyte aan RAM-geheuging, maar dat heb je voor Android 4 wel nodig. 1 gigahertz Juco processor en het display is gewoon nog 1024 bij 600 pixels. Ja, dat is het eigenlijk wel hoor. Uh, Oké, okay, maar goed. Het uh, design, design, dat is wel een positief punt. Uh, dat is uh, uh, zeg maar uh, We hebben de Galaxy Tab N-versies in Duitsland, die hebben we gezien. Hè? Die heeft uh, Samsung aangepast. Uh, na een aanklacht van Apple van de design lijkt te veel op de iPad, heeft rechter toen uh, kort gezegd uh, uh, gezegd van oké, okay, dat uh, moeten we... Uh, uh, ik zie een Skype-berichtje. nou even... ja, dan Moeten we rustig, of uh, uh, in ieder geval, dat, uh, de, ze <laughs> hebben die speakers aan de voorkant. Dat het nu misschien, het lijkt wat meer op de, de N-series van, van, van, van, van Samsung. Ja, die N-serie is toen aangepast omdat Apple dat wilde, kort gezegd. En... Um, die speakers komen naar de voorkant, de randen zijn zeg maar een beetje omgevouwen, de zilveren randen, waardoor de speakers naar voren wijzen. En dat werd doorgevoerd op de 7.0 en de 10.1 en 7.0 plus en geloof ik, dat was in Duitsland allemaal. Maar ook voor de nieuwe modellen, dus de Galaxy Tab 2, de 7.0 en de Galaxy Tab 2, 10.1. Heeft Samsung nou dat design gebruikt? <laughs> ik, ik hoor echt aan dat je helemaal overkookt, jongen. Met allemaal verschillende stads en dat soort dingen in je hoofd. Dus, uh, ik weet niet of het helemaal duidelijk overkomt. Maar uh, de, de 7.0, de, de Galaxy Tab 2 7.0. Ik weet dat het echt onwijs lastig gaat worden. Maar dat is in ieder geval, als je hem in de winkel uh, ziet. Is dat het model wat je kan kopen om een stapje omhoog te gaan van je huidige Galaxy Tab. 7.0, die je gekocht hebt toen dat, toen... dat vind ik dus het lastig. Ja, dat kan. Maar wat krijg je dan extra? Android okay. 4.0 Ice Cream Sandwich. Ja, oké. Okay. Ja, en uh, iets meer RAM en dat soort dingen. Goed, uh, betere speakers, want ik denk dat, dat de, de positionering van die speakers wel interessant <kuggen> ja. is. Maar waar ik naartoe wil, want die specs zijn inderdaad niet zo heel denderend verder... Maar dan hebben we ook nog de Galaxy Tab 2 10.1, die vandaag of gisteren is aangekondigd... Ja. Uh, maar dat is dan weer zo verwarrend, vind ik, want dat is helemaal geen stap omhoog. Niet eens een heel klein beetje zoals met die 7, maar dat is een, een, een klein beetje naar beneden vanaf de huidige tab gezien. Want we hebben natuurlijk al die Galaxy Tab 10.1, heb ik al eens een keer een review over geschreven voor je website, daar eh, staat het niet mm -hmm. bij jou te lezen. Uh, maar de Galaxy Tab 2 10.1, dat is mm -hmm. eigenlijk een, een, een lower-end versie van die tablet. Ja, nou ja, goed. Kan specificaties ja aardig te vergelijken, hoor. Want je krijgt 1280-800 display. Uh, 1 GHz dual-processor, hetzelfde als de 7-inch versie. En dan uh, natuurlijk dat weer het aparte design van, de, van de, die Duitse aangepaste versie met de speakers die naar voren wijzen. En voor de rest, je hebt ja, ja, mindere camera's in. En... Ja, precies dat wel. En hij is wat dikker. Hij is en... dikker en, en, en volgens mij ook nog wat zwaarder zelfs. Oké, okay, nou ja, goed, dat, dat vat allemaal wel het, het is wat niet, Het is geen upgrade, dat, dat vind ik eigenlijk. Uh, en de reden daarvoor vind ik ook lastig in te schatten. Misschien dat Samsung toch denkt, oké, okay, consumenten willen niet heel veel betalen voor een tablet. Laten we meer op de prijs gaan focussen. Dus ook uh, minder van die high-end features erop gooien die de meeste consumenten toch niet willen. Misschien dat dit beter verkoopt, want het is in principe ook een kleine 100 euro goedkoper, het nieuwe model. Ja, en toch vind ik de prijs, uh, want die moet 399 euro gaan kosten... Ja, voor de wifi versie, ja. ja ik uh, vind de prijs dan niet laag genoeg... Uh, als je deze stap maakt om, om iets lower-end aan te gaan bieden. Of, of je dat dan lower-end wil noemen... in vergelijking met de concurrentie. Uh, ze blijven in principe met hun eigen productlijnen op dezelfde lijn zitten. Maar genoeg over de, al dat Samsung gedoe, want... Uh, ja, ik wil Note... nog wel één, één ding zeggen... over die Galaxy Note 10.1. Wat ik heel vreemd vind... want je kent natuurlijk de Galaxy Note... met die, uh, die, die, die, die stieles die je in het apparaat kunt schuiven. Mm -hmm. De Galaxy Note 10.1... Moet je, stilis, moet je een aparte case verkopen om je stilus in op te bergen. Die kun je dus niet in het apparaat zelf kwijt. Meen je dat? En dat vind ik echt slecht. Nou oké, okay, puur schande. Nee, dat is... Uh... Weet je dat zeker? Ja. Dan ben je dus altijd die pen kwijt of je hebt een, een of andere achtelijke hoes erbij nodig. Ja. Hmm, dat uh, valt me wel weer tegen. Goed, uh, Samsung hebben we dan eventjes gehad. Want we moeten natuurlijk ook nog wat andere dingen bespreken. Ehm... Um... Is er nog meer nieuws al wat je aan wil stippen of wil je eerst eventjes naar Nathan luisteren? Nathan heeft ons wat te vertellen over een appje natuurlijk. De storyfy app gaat hij het over hebben. En zijn verwachtingen voor NBC. Ja, nee, je hebt, je hebt het nou al aangekondigd. Dus ga je gaan. <laughs> komt hij dan. Hey Sam, Nathan hier. Uh, ik moest hem even opnieuw doen, want uh, mijn vorige opname verraden dat ik ergens in een husje op de hei zit. Dus uh, <laughs> uh, we doen het even zo. Ik wilde één app uh, aanstippen deze week en even wat roepen over MWC. Want je vroeg wat uh, mijn verwachtingen zijn. De app die ik aan wilde stippen stip is Storyfy voor de iPad. Storify, uh, ik gebruik het niet, maar uh, er zijn een aantal bloggers die het gebruiken. Ik weet dat jij ook wel fan bent. Uh, maar wat kan je met Storyfy? Dan kan je op chronologische volgorde... Uh, een verhaal maken waar je bronnen gebruikt. Zoals Twitter, Facebook. En alle andere social media. Maar ook het internet. En volgens mij kan je het allemaal mooi onder elkaar plakken. Waardoor je een chronologisch verhaal krijgt. Nou goed, die hebben nu ook een app voor de iPad. En het uh, is iets minder uitgebreid dan de websites van Storyfy. Maar uh, toch, je hebt genoeg mogelijkheden om een leuk verhaal te maken. Dus uh, een app, echt een aanrader voor een zondagmiddag. Uh, om lekker te knippen en plakken. Of als je een, uh, een interessant onderwerp uh, uh, wil volgen en dat vervolgens wil delen met, jou, uh, met jouw vrienden. Of op je weblog. Hij is gratis te downloaden in de App Store. Nou, je vroeg me wat, ik, uh, wat mijn verwachtingen zijn van uh, het uh, MWC. Uh, nou, ik verwacht toch wel wat van Asus natuurlijk. Asus heeft aangekondigd dat ze in ieder geval die, uh, die Prime 700 uh, gaan uh, showen. En de padfone. En de padfone zou uh, in ieder geval in een nieuw jasje zijn gestopt. Dus ik ben wel benieuwd hoe die er nu uitziet. En wat die nou beter kan als de vorige versie. En uh, ja, wanneer die nou eindelijk is op de markt gaat komen. Volgens mij uh, is de padfone al uh, meer dan uh, anderhalf jaar geleden of zo aangekondigd. Dus het uh, wordt wel eens tijd. Nou goed, van Samsung verwacht ik niet zoveel. Ik ben een beetje Samsung moe uh, als ik heel eerlijk ben uh, op het tabletgebied. We hebben er zoveel. Maar goed. Uh, en voor mij uh, hebben jullie dat uitgezocht uh, hoeveel ze er hadden, dus uh, uh, er komen er nog een paar bij. Uh, die Note 10.1 gaat komen, ik ben benieuwd wat dat uh, nou voor voordelen heeft ten opzichte van uh, de tap uh, 10.1, behalve het pennetje. Ik hoop dat ze daar een goed verhaal bij hebben, ik ben benieuwd. Uh, nou, en waar ik wel echt op zit te wachten is eigenlijk die Windows uh, 8 Consumer Preview. Uh, die ze gaan showen. En ik hoop stiekem dat ze misschien toch ook al wat gaan laten zien van Windows Phone 8. Uh, ik weet dat Nokia met een grote stand staat. Dus misschien dat Nokia wat uh, gaat laten uh, gaat zien aan ons uh, met Windows Phone 8. In samenwerking met Microsoft. Uh, dat zou ik wel heel kick vinden. En verder ja, ik ben benieuwd of alle geruchten een beetje uh, uit gaan komen. HTC zou met tablets komen, maar uh, dat hebben ze ook weer afgeblazen. En ze zijn er zijn nog wel een paar van die... Uh, ja, uh, ...dingetjes. Hey. Nathan is de Windows 8 man. <laughs> ja, daar kijkt hij echt naar uit, ja. Nou ja, goed, ik ook eigenlijk wel hoor. Ja, absoluut, absoluut. Alleen ja, gaan we er nou nog weinig... ...of tenminste nou nog weinig van zien... Uh, ...op het gebied van tablets in ieder geval... Uh, ...deze week nog niet heel veel, denk ik. ik ja, ik, ik vraag me af... Uh, de, die, ...die developer preview... ...of in ieder geval de consumenten preview... ...die komt volgens mij wel... Uh -huh. ...op de 29ste... ...en of ze daar dan ook al wat arm dingen laten zien... Uh, ik ben benieuwd. Uh, Windows Phone 8 uh, verwacht ik nog niet. M maar uh, ja, God, uh, uh, begin Het begint steeds interessanter te worden. En ik blijf sowieso Windows Phone. Voor uh, zeg maar een beginnende smartphone-gebruiker. Zie Aha. ik dat helemaal niet als een rare optie. Als mijn moeder of zo nu een smartphone zou, zou willen. En wat die gebruikt is de, is de Explorer en, uh, en Skype bijvoorbeeld. Nou, dan kan je met zo'n tablet. Uh, of uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, OS. al prima uit. En Windows 8 uh, is de 2012 is hopelijk wel het uh, jaar dat we de eerste dingen echt uh, gaan vasthouden en zien van Windows 8. En dan 2013 moet dat een beetje verfijnd zijn, lijkt mij. Ja, In ieder geval absoluut. zo beleef ik dat. Ja, absoluut. Ander nieuws. Ja, even kort wat, wat we nog gezien hebben uh, tijdens het MWC. Um, er zijn een aantal... Uh, Fabrikanten die niet uh, voor de meeste mensen in, in, in, op het eerste gezicht niet heel interessant zijn. Uh, kijk bijvoorbeeld naar hu, uh, Huawei of hoe spreekt het eigenlijk uit? Huawei? Ik, ik zeg ook gewoon Huawei of zoiets. Huawei. Huawei. <laughs> in ieder geval, uh, die fabrikant heeft een zeer interessante tablet uh, gepresenteerd. Of eigenlijk uh, ja, niet deze gepresenteerd, want het was nog een prototype. Maar uh, ze komen namelijk met een 10,1 inch full HD tablet met een eigen quad core processor. En een... Uh, Kijkend naar de Mediapad 7-inch versie van Huawei, die, heeft die, die hebben ze inmiddels in Nederland een tijdje op de markt. Um, zou, die, zou die wel eens aantrekkelijk geprijsd kunnen gaan worden? En dan is het een redelijke concurrent van een Asus Transformer Prime, of komen we dadelijk op nieuwe Transformer tablets. Of een Acer A700 met Full HD display en quad-core processor. Dus dat is, dat is wellicht wel een, een heel interessante tablet waar we rekening mee moeten gaan houden de komende tijd. Uh, ja, ik, daaraan... zag hem, ik zag hem bij jou op je, op je website en ik vond het hem inderdaad ook wel interessant. En het is zelfs meer dan Full HD, hè? Uh, full, full HD ja, noem 1920, je het principe type... uh, Ja, 1200 ja. precies. Dus er zijn nog 120 pixels extra. En ja. uh, dat is in principe een goede zaak, omdat uh, in, in de nieuwere Android-versies... Die, die persistent balk blijft, hè? Omdat er geen hardware-knoppen meer zijn doorgaans. Uh -huh. Dus uh, dat, dat, dat ziet er goed uit. En uh, sowieso, uh, goed uh, dat, dat soort tablets met dat soort specs... Uh, als ze blijven in de prijskategorieën waar, waar ze zich tot nu toe in begaven... zijn dat interessantere opties uh, in mijn ogen dan de nieuwe Samsung-modelletjes. Ja, absoluut. Het is geen, Huawei is geen uh, tweede, rang, uh, tweede rangs merk uh, volgens mij. Het uh, produceert heel veel verschillende producten, maar uh, lijkt mij wel interessant. En het tablet zag er ook gewoon strak uit, zeer dun. Uh, dus dat gaan we uh, de komende maanden zien. moet ergens in het tweede kwartaal verschijnen. Kijk okay, hoe. Cool. Wat mij een beetje tegenviel is HTC... Tenminste, was eigenlijk wel verwacht. Hè. Die hadden al een keer aangegeven. Ja, we doen het rustig aan op de tabletmarkt. In Nederland komen we voorlopig met niks nieuws. En die hebben dus ook geen nieuwe tablet gepresenteerd. Uh, er gingen een aantal geruchten over een, een, een Vertex-tablet. Maar uh, we hebben niks gezien helaas. Dus uh, die richten zich voorlopig op smartphones. Uh, andere fabrikant die uh, wel een aantal nieuwe tablets presenteerde is ViewSonic. Daar ga ik niet heel, te, uh, heel diep op in. Uh, kort gezegd uh, komen ze met Android 4.0 en een aantal tablets met wat... Uh, betere specificaties. Ze hebben eigenlijk een, een, een nagenoeg iPad 2-kopie uh, gemaakt... Um, en die uh, gaan ze binnenkort lanceren volgens mij, voor 399 dollar. Hoeveel hebben we het nu? Viewsonic. Oké, okay, ja. Uh, Oké. Okay. kennen we van de, bu de budget tablets, maar die gaan dus zich nou ook bevinden... in de iets wat high-end-klasse van tablets waar je ook wat meer moet betalen. Ik ben benieuwd of consumenten daar echt geld voor uit willen geven... want als je veel geld uitgeeft, wil je te vaak toch wel een merk... wat een beetje bekend staat om kwaliteit... En dat is Fusionic nou niet 1, 2, 3 zo snel. Nou, ik denk um, dat het in Nederland ook niet hè, een van de bekendere merken is inderdaad. Nee, absoluut niet. Laten, Laten we even, even twee keer ademhalen rustig uh, tussendoor. Want het MWC dat is dan wel in volle toeren. Dat wil niet zeggen dat wij uh, tijdens de podcast daar als, als een gek doorheen moeten schieten. Dat is al best wel veel nieuws wat we tot nu toe gehoord hebben, vind ik. Uh, wat je tot nu toe besproken hebt. En dat is eigenlijk al meer tablet nieuws dan we op de 6 hadden, of niet? Uh, ja, alleen daar misschien niet heel veel aandacht aan besteed. Er wordt daar minder aandacht aan besteed. Want die ViewSonic tablets, de meeste daarvan, waren ook tijdens de 6 aanwezig. En inderdaad, die Huawei was er niet. En uh, Asus had ook gewoon tablets daar. Samsung had tablets daar. Maar niks interessants nieuws, niks groots nieuws. Dus ja, Ik je zou had... kunnen zeggen dat het hier wat, wat, wat, uh, le uh, wat meer leeft, het tablet. Ja, want ja, je dit hebt dit gelijk in... Het is ook in... Mobile World Congress natuurlijk. Ja, precies, want dat heb je al een paar keer aangekondigd in de uh, voorgaande Tablets podcast, deze week Tablets podcast, dat uh, de MWC uh, vooral interessant is. En uh, dat, uh, dat wordt nu al waargemaakt. Het valt ja. me op dat uh, kijk, dit soort uh, announcements, hè, aankondigingen, productcategorieën, dat soort dingen, die ken... Normaal gesproken, tot, tot, tot dit jaar, was het toch wel vooral in Amerika uh, eerst hè, uh, gepresenteerd. Uh -huh. En het is toch wel het eerste jaar dat het echt heel groot ook in Europa zit, op deze manier. Nee. Natuurlijk bestaat MWC al langer, alleen daar was het ook vaak een, een, een, een herhaling van bestaand nieuws. Terwijl dat op tabletgebied dit jaar bij 6 een beetje was. En we zien het bijvoorbeeld ook aan Microsoft, uh, zoals Nathan ook al zegt, die gewoon groot aanwezig is op uh, MWC dit jaar. Dus wel interessant dat het allemaal... Ja, nee, daar een... heb je gelijk in. Want inderdaad, het vorig jaar was, was zes uh, toppunt qua tablets... en nu is MEC toppunt qua tablets. Uh, dat, dat is inderdaad wel zo. Um, waarom? Ja, durf ik niet te zeggen. Uh, ik denk dat het misschien toch omdat het wat specifieker is... Uh, het Mobile World Congress dat nou als gelegenheid genomen wordt. Ja, ja dat zou kunnen. Of ja, ik, ik weet ook niet per se de verklaring ervoor... Hoor. of misschien is, uh, misschien is de positie van Apple in sommige fabrikanten... Uh, beleving in Amerika zo sterk dat ze misschien wat meer aandacht in eerste instantie op Europa willen en uh, uh, Azië willen leggen. Ik weet het niet, maar ik vind het interessant dat er veel van het nieuws dus echt wel vandaag of gisteren en vandaag gemaakt is. Want mm -hmm. wat ik zeg, we hebben al redelijk wat gehad. We hebben dus nu Samsung, ViewSonic en wat was nou nog eentje die je had genoemd al in deze podcast? Huawei. Huawei. Dat. <lacht> en dan hebben we nog uh, bijvoorbeeld Asus te bespreken zometeen. Ja. Uh, want die uh, ja. die, gaan, die gaan los. Die komen ook met een hoop uh, modellen... en een hoop verwarrende berichten... en dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja. Kan, je we proberen, kan je ze proberen op een rijtje te zetten voor me? Oké, okay, ik zal het rustig aan proberen. Um, mm -hmm. Laten we eerst met het makkelijke beginnen. De Acer's Padfone. Daar horen we al, zoals uh, Nathan zei... daar horen we al heel lang van. En die is eindelijk officieel gepresenteerd. Ik denk uh, een half uurtje geleden. Uh, tijdens de persconferentie van Acer. Nou is die... Het concept is nog steeds hetzelfde gebleven. Je hebt een smartphone van Aces. Die kan je achterin een tablet van Aces schuiven. Zodat je op groot scherm kunt werken voor bepaalde applicaties. Om te browser om een spelletje te spelen of om een video te kijken. Die tablet en die smartphone die horen dus bij elkaar. De smartphone schuif je achterin de tablet. Wat Aces daar nou in vergelijking met voorgaande modellen heeft aangepast. Is dat de smartphone beschikt over een 4,3 inch AMOLED scherm. Dus dat is een beetje te vergelijken met. Uh, is dat de Galaxy Nexus uit mijn hoofd? Amulet? Mm, ja, volgens mij wel. In ieder geval ook de Galaxy Note bijvoorbeeld. <coughs> en uh, die beschikt over een dual core Qualcomm processor. Daarbij heeft de Padfone een stylus gekregen. Dus als de Galaxy Note 10.1 bijvoorbeeld. Dus dan kun je schrijven met een kap uh, capacitieve stylus. Um, en uh, je kunt er een keyboard dock bij aanschaffen. Dus zoals we vooral alle andere transformer tablets kennen. Uh, kun je er een keyboard dock aan aanklikken. Zoals je, zodat je de tablet in de doc kunt zetten en mee kunt typen of gewoon in de doc kunt zetten om het makkelijker te bedienen is. Dat dus is een dus beetje. Van... Ja. Dus van alle uh, Asus-modellen is dat de meest transformerige van allemaal zonder transformernaam. <laughs> ja, als je, als je het zo gaat bekijken, dan is het inderdaad, die kun je het beste transformen in alles wat je wilt, ja. Yeah. Ja, want eh, dat is juist wel cool hoor, hoe, hoe dat ding, want dus je hebt een mobiel, die heeft dus gewoon de processor. Die jij zei, volg-, ja. jij, zei, jij zei volgens mij quad core of dual core, in, dual -core, in ieder geval, ja. de, de, de, de inhoud van die mobiel, die kan door te koppelen aan andere hardware bestuurt die of hè, powert die andere uh, dingen. Dus een grote scherm of een grote scherm in combinatie met een toetsenborddok. Ik, uh, ik zie dat wel als een van de dingen waar we naartoe gaan. Hè. Daar hadden we het vorige week ook al over. Van, op een gegeven moment heb je natuurlijk gewoon snel genoeg apparaten om um, aan een extern beeldscherm en een toetsenbord te kunnen hangen. En dat het ook gewoon je computer thuis is. Ja. Zeker nu, want je hebt het al twee keer laten vallen volgens mij. Uh, zeker nu ook de wat meer professional tools... En dan bedoel ik dus Photoshop in dit geval, ook lijken over te waaien naar dit soort uh, apparaten. Mm -hmm. En natuurlijk is het nog maar een begin, maar dingen als audio, video en fotobewerking... Mm -hmm. zijn voor een hele grote groep mensen nog de enige reden dat ze nog iets van een Mac of een Windows draaien. Ja, klopt. Alleen uh, kijk ik naar die stylus, zoals ik hem nou, op de afbeelding zie, is dat wel zo'n stylus met zo'n dikke punt. Dat is niet zo'n uh, S-pen-stylus zoals Samsung heeft. Nee, het is, het is, dus is volgens mij een resistief gewoon. Dus het is net zo als je op een iPad met een pennetje ah, is, zou werken. Dat is wel capacitief, toch? Uh, ja, dat, dat, inderdaad, sorry. Jij hebt gelijk, inderdaad. Ik haal ze door de war. Maar wat, wat jij misschien niet gezien hebt van, van die pen? Wist jij dat dat ook een headset, headset is? Ja, <laughs> klopt. Ja, dat is ik bedoel, okay. Welcome to the future, man. Vet tof. Ja, ik vraag me alleen af hoe dan. Ah, dat weet ik veel. Die steek je gewoon ergens Stankie zo neer in, je, in oor. je oor of zo. Als een soort uh, oorthermometer. Dat weet ik, weet, weet ik toch allemaal niet. Maar op zich... Uh... Leuk, leuk ding. Ik vind het leuk. Geinig, ja. Mooi apparaat. Uh, dus dat is interessant. Er moet ergens in april op de markt komen. Over prijs is nog niks bekend. Uh, ik denk dat het redelijk wel wat zal gaan kosten. Dat lijkt me ook. Maar laat me voordat je nu de volgende nieuwtjes op een rijtje zet... We hebben op dit moment hebben we in Nederland, hè, want we laten het even betrekken voor onze luisteraars... ...hebben we de Transformer Prime... Ja. En de transformer toch? Of is die niet meer te koop? Ja, Vergeten we die niet Ja, die is nog aardig te koop. Oké, okay, dus we hebben de transformer en de transformer-prijs. En we hebben de ipad Slider. Exact, uh, de slider. Dus dan hebben we drie modellen. Ja. Uh, nou goed, we, laten we niet al te veel aandacht geven aan de eventuele problemen die er zijn met die wifi en, uh, en de GPS en zo. Maar we hebben dus nu drie modellen van uh, Asus in de, in de transformer 1 Slider model zeg maar. maar daar is, daar is vandaag verandering in gekomen, want we gaan van drie naar een hoop meer modellen. Nou, ik denk, ik heb het even kunnen laten bezinken. Ik denk dat de Transformer Prime en de Transformer en de Slider gaan verdwijnen. Ja, want die naam wordt in ieder geval life. veranderd. Sowieso de naam wordt veranderd inderdaad. Dus dat is ook een indicatie van, oké, okay, deze is een end of life. Die gaan we niet meer terugzien. De Prime is pas net in Nederland. Wauw, de Prime is ook al end of life? Ik denk het wel, want een nieuwe tablet die zojuist gepresenteerd is... is eigenlijk de Transformer Prime, maar onder een nieuwe naam. En dus met nieuw design en iets, iets andere functies. Dus ik denk dat dat allemaal, ook door de negatieve reacties... over GPS en Wi-Fi, dat die echt ook uh, zo langste tijd gehad heeft. Ik vind het heel leuk voor iedereen die iedereen gekocht heeft. Um, maar dat denk ik, dat gaat gebeuren. En wat we dan krijgen, zijn drie nieuwe modellen. Eigenlijk vier nieuwe modellen, want er komt er nog één aan... waar we vandaag niks over gehoord hebben. Um, we hebben dus de Padfone, daar hebben we het zojuist over gehad. Ja. Daarnaast komt Asus met de Transformer, ik zoek hem er even bij hoor, Transformer Pad Infinity 700. En dat is eigenlijk die Transformer die we op 6 hebben gezien met het high-res beeldscherm? Hebben we altijd Transformer 700 genoemd of 700T. Inderdaad, uh, HD display, 1920, 1200 pixels. Um, en die draaide toen op de 6 op een uh, quad-core Tegra 3-processor. Die wordt dus nu onder een nieuwe naam, ten sommer PET Infinity 700, gelanceerd. En die komt in twee uitvoeringen met een verschillende processor. Wil je een wifi-versie, krijg je de quad-core Tegra 3-processor. Wil je een 3G-4G-versie, krijg je een uh, dual-core Qualcomm Snapdragon-processor. Volgens mij is het wel quad-core, toch? Ik heb het. Uh, nee, ik heb dual cost aan. Oké, okay, maar een S4-processor uit mijn hoofd. Dat las ja, ik in ja, ieder wel ergens. Toen ik jou een beetje probeerde bij te staan met al dat nieuws uh, te interpreteren. Ja. Al bleek al snel dat uh, ik er geen verstand van heb. En dat, dat het beter <laughs> was om op te hangen. Dat jij zelf kon tikken. Want uh, ik raak er ook heel erg van in de war. Want dus. dus Oké, okay, dus dan hebben we twee transformers in de. High-end Mark, zeg maar eventjes. Want dit zijn dus echt mooie specs, toch? Ja, want krijgt, dan krijg je ook wat, wat we toen tijdens de zes zagen. Dat HD-display, super IPS-plus display. Hè, wat wat uh, ook de huidige Transformer Prime heeft. En de 4.0 Ice Cream Sandwich. Wel, high, high, hi. Om... Oké, okay, maar dan hebben we dus <kuggen> wel twee verschillende processoren. En, um, oké, okay, voordat we daar een keer over praten... dan gaan we eerst wel eventjes naar het nieuwe nieuws. Want ik zag ook nog een bloedrode tablet... Ja, nou ja, hij, hij kan bloedrood zijn, maar hij kan ook wit zijn en hij kan ook blauw zijn. Dat is mooi, de Nederlandse kleuren. O, ja, cool. Drie verschillende kleuren, dat is dan weer leuk. Dat is de, de zeg maar, tussen aanhalingstekens budget Transformer versie. De, de, <laughs> hij heet de Transformer Pad 300. En dat is, zeg maar, in principe de originele Transformer Prime... zoals die nou in Nederland te koop is. Oh my God, met yeah. een iets minder display, meer kleurenopties... En optioneel 3G slash 4G. En minder display, zei je dat nou? Ja, minder display. Dat houdt in um, dat er geen super IPS plus display op zit. Maar gewoon een IPS display. Oeh, dus okay. eigenlijk is dit gewoon de Transformer Prime. Alleen dan in de Nederlandse kleurstellingen. ja. Aha. Dus ik snap dat het niet heel overzichtelijk meer is. Ik probeer nog wel een keer een mooie overzichtspost te maken. Maar um, ja, dus daarom denk ik dat het Transformer Prime gewoon gaat verdwijnen. Want wat, wat heeft hij nog te zoeken in het assortiment? Ja, dat, uh, dat klinkt mij als een redelijk... Uh... Logisch toch? Uh, ja, inderdaad, dat is redelijk logisch. Of misschien is het dan zo meteen die 300, als we het eventjes gewoon makkelijk noemen. Die huidige Transformer Prime in zilver... Uh, voor in ieder geval antraciet, zilver, rood, wit, blauw. Ja. <laughs> antraciet, champagne, wit, rood en blauw. Ja. Ja. Nee. Ik <laughs> weet het niet. Nee, maar goed, even, je krijgt er dus een keyboard-doc bij. Dus het, dat is hetzelfde. Krijg je dat erbij tegenwoordig, Of uh, moet je gewoon oh, betalen nemen? Kan? Exact, ja. <laughs> je moet je betalen, hoor. <laughs> zeggen. Maar de, de exacte uitvoering weet ik nog niet, hoor. Maar uh, dat keyboard-doc hoort er in ieder bij. Dat is, zit in ieder geval in de persfoto's van Asus. Uh, zowel bij de Infinity Pad als bij de Transformer Pad 300. Uh, en, en de Transformer 300 het, uh, die komt in een 16 gigabyte versie. Dus dat wordt echt een low-end model. Ja. Oké, okay, low-end. Op zich zijn ze niet zo heel beroerd. Nee, ja, low-end in het assortiment van Asus. Hé, hey, uh, wat wel opvalt aan al die... Uh, misschien uh, met een paar uitzonderingen... Maar wat wel een beetje opvalt is dat de specs... Uh, een beetje gelijk zijn met het laatste kwartaal van uh, afgelopen jaar. Dat lijkt wel een beetje af te vlakken. Ja, maar wat kunnen ze nog, nog, nog voor nieuws verzinnen? Uh, ja, nou ja, je hebt Full HD natuurlijk. Uh, wat, wat, wat nou komt een quad-core? Zoveel tablets hebben dat nog niet. Hè? Dus het is eigenlijk wel logisch dat er nou nog juist modellen gelanceerd worden. Ja, dat valt mij niet tegen. Oké. Okay. Er staat ondertussen iemand die kennelijk in de staten te timmeren of zo. Of in ieder geval op een rare manier. Dus ik ga ondertussen al om me heen te kijken van wat hoor ik nou? Wat zijn die mensen aan het doen daar echt? Um, goed, dus dan zijn we nu een half uur in de podcast. En dan hebben we het nieuws gehad van NWC van, uh, tot nu toe? Uh, voor wat ik tot nu toe heb meegekregen, wel. Um, ja, er kan nog iets gebeurd zijn, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval oh, okay. de belangrijkste dingen denk ik dat we wel, wel gehad hebben. Ja. Zo, nou dan nog heel even dus, uh, dan kan je weer even rustig ademhalen, uh, eventjes chillen, want uh, wauw uh, Martijn, je, je klonk echt een beetje, uh, ik zou het niet paniek zeggen, maar het klonk echt zo van uh, als ik sneller praat, dan kan ik sneller uh, weer lezen over MWC. Ah. En dat vind ik wel heel erg leuk uh, om, om te zien dat je zoveel enthousiasme nog steeds hebt voor die, voor die tablet onzin. <laughs> nou, goed. Maar hey, maar het grootste voordeel, laten we het even eventjes, uh, eerlijk zeggen. Bijna alle dingen die we. Of eigenlijk alle dingen die we hebben gezien en vandaag besproken. is allemaal met de nieuwe Android-versie. Uh, ja, ik heb eigenlijk niks voorbij zien komen met Android. Honikon, nee. Dat lijkt me een goede zaak. Want uh, ik zie die twee onderwerpen op de lijst staan. die we eigenlijk zouden bespreken. toen we die lijst die we hebben gemaakt voordat we wisten dat er al vandaag zoveel MWC-nieuws zou zijn. Mm -hmm. Dus laat ik die meteen maar eventjes bij elkaar op, uh, op, een, op een hoop gooien. Uh, ik heb een preview gemaakt van de Galaxy 7.7. Die heb ik hier op dit moment te reviewen. En ik heb een column of een stukje geschreven over wat volgens mij de beste tablets zijn op dit moment. Ja. Nou, Dat kan ik op een hoop gooien. Omdat de 7.7 wordt nog geleverd met honeycomb. Mm -hmm. En die 7.7, dat is zo'n mooi stukje hardware. Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. En de, uh, hij is super dun. Er zit echt een prachtig mooi scherm op. Uh, op papier heeft hij een bliksemsnelle processor. Hij heeft genoeg RAM. Uh, er zit een micro SD op. Lalalala. Hartstikke mooi. Van aluminium. Stevig. Noem het allemaal maar op. Maar hij draait dus op 3.2. En dat is gewoon. Ik heb gewoon besloten deze week. Het is vanaf dit moment gewoon onacceptabel. Want het is echt. Echt, echte de buggy. En iedereen die zegt dat dat niet zo is... ...die houdt zichzelf voor de gek... ...omdat hij 500 of 600 euro heeft betaald voor een tablet. Zou ik ook, ook Android doen. Android 3. Ja, dat zou ik ook doen inderdaad. Maar 3.2 is gewoon niet goed genoeg. Het is ongelooflijk hoe vaak dat crasht... ...en dat je je tabs kwijt bent of al dat soort dingen. En nu is het voor mijn gevoel... ...als ik het vergelijk met de, de 8,9 en de 10.1... ...die ik bijvoorbeeld ook gehad heb van Samsung... Uh, is dat op de 7.7 iets erger nog, de, de buginess? Maar laten we gewoon eerlijk zijn, 3.2 is nooit afgeweest. En er is ook nog nooit een serieuze reviewer geweest... die heeft gezegd van, nou, oh, 3.2, uh, dat is wel een mooie uh, mobiel OS. Nee. Dus um, als logisch gevolg daarvan heb ik dat stukje geschreven... van wat zijn de beste tablets, en heb ik gewoon gezegd iPads. Gewoon <laughs> omdat ja. alleen al Android kut is. Ja. Dus het is een goede zaak dat al het nieuwe wat we nu zien... En je hebt voor mijn Prime een beetje genoemd, hè? Oh, zeker, maar dat is dus ja, 4.0. Uh, uh, plus, die heeft natuurlijk nog als extraatje dat, die, dat het zo'n mooie hybride is, zeg maar. Maar goed, uh, dus uh, die twee nieuwtjes kun ik dan op deze manier eventjes snel met elkaar koppelen. Mocht je het leuk vinden om te lezen wat ik over die beste tellers heb uh, geschreven, kijk gewoon even op de site. Verder is dat allemaal niet zo heel interessant, want dat was inderdaad een beetje aantrappen tegen uh, mijn frustratie van de 3.2, zeg maar. Want die Galaxy Tab 7.7... Die, uh, die kreeg ik en vond ik zo mooi dat ik gewoon anderhalve dag Niet. helemaal blij was met dat ding van wauw, zo mooi. En uh, mooi heb ik een filmpje voor je gemaakt ja, uh, ja. Met, uh, met hoe het eruit ziet en dat soort dingen. En wauw, uh, wauw, wauw, ik heb hem nu ook vast. Hij voelt zo lekker cool aan en al dat soort dingen. En doet echt, echt beeldkwaliteit of zo echt niets onder voor bijvoorbeeld een iPad ofzo. Uh, het is iets ingewikkelder de design, zeg maar, met iets meer plastic her en der. Waarschijnlijk voor uh, wifi bereik en zo. En dat soort dingen. Maar na een dag of twee was het nieuwer er een beetje af. En kwamen dus die ergernissen weer. En het is echt een beetje jammer om te zeggen. Maar op dit moment zou ik hem met deze versie van de software gewoon echt aan niemand aan willen raden. Oh, dat is hoe zo mooi die, so so die hardware ook is. Uh, ook, niet met, ook niet met de belofte van Android Shipping dat, uh, dat is een goede vraag, hè? maar ik, ik heb het in eerdere podcast ook al gezegd, die beloftes word ik een beetje moe van. Het is vijf maanden beschikbaar nu. Als ze het belangrijk vinden, dan hadden ze het nu wel gehad, wat mij betreft, die software-updates. En kennelijk is dat allemaal niet zo belangrijk. En zeker waar ik me dan aan erger, is dat er dan vandaag dingen worden gelanceerd, of gisteren in, in de 7-inch formaat en in de 10-inch formaat, met, met, zoals je zegt, niet echt indrukwekkende hardware en dat soort dingen, maar wel met 4.0. Mm. En dan wordt het dus eigenlijk gewoon geprobeerd, in mijn beleving, hè, mm -hmm. van laten we eerst maar weer eens een paar nieuwe tablets, die eigenlijk hetzelfde zijn met misschien een andere speaker of wat dan ook, gaan pushen met 4.0. En dan laten we er daar weer een soortje van verkopen. Verkopen. En dan updaten we de huidige ...hardware die eigenlijk hetzelfde is als de, de, de hardware die we vandaag aankondigen... ...updaten we later wel in Q2 of in Q3. Maar we moeten niet vergeten dat in Q3, hè, Q, uh, eind, to, eind zomer... ...verwachten we gewoon, uh, als we de roadmap volgen van Android... ...verwachten we gewoon weer een nieuwe upgrade van Android. Ja. En dan loop je weer achterop de aan. Bezig, ja. En daarom zeg ik, uh, nee, koop hem gewoon niet tot zoiets wordt geleverd met de juiste software die je wil hebben. Want er zijn, als we naar de aankondigingen van vandaag kijken, zijn er meer dan zat aankondigingen en, en tablets die binnenkort hopelijk op de markt zijn, waar je wel uh, iets up-to-date bij krijgt. Want kennelijk is dat het upgraden hè, van de software is allemaal niet zo heel uh, interessant. En dat en voor de normale gebruiker, op het eerste oog... als je kijkt ook tussen de Android 4.0 Sense en de 3.2 Sense... is er ook niet zo heel veel veranderd. Ik heb het net eventjes een beetje bekeken. Dat ziet er eigenlijk heel, veel, heel erg hetzelfde uit. Op het oog krijg je daar niet zo heel veel nieuws voor terug, zeg maar. Maar het gaat om die stabiliteit die gewoon onacceptabel is... wat mij betreft op dit moment in 3.2. En de, de, dus, hè... Uh, Visueel verandert niet zoveel en daardoor is misschien de drang om, om, om het te veranderen niet zo hoog, omdat er toch sens overheen zit, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar qua stabiliteit is dat wel belangrijk. Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. En daarnaast <laughs> heeft de, de, de Galaxy Tab 7.7 een probleem met die hoge resolutie. Want hoewel dat scherm daardoor echt heel erg mooi is, uh, is het heel irritant. Uh, met het renderen van, van, uh, uh, van sommige tekst en zo. Je moet altijd zoomen, uh -huh. maar omdat... Ik weet niet waarom, maar de, de scrollgevoeligheid, zeg maar... Als je eenmaal ingezoomd bent op een alinea tekst... en je hebt dat zo uitgelijnd zeg maar... van links naar rechts in je beeldscherm, dat die tekst past... Uh -huh. Probeer maar eens van boven naar beneden te scrollen. Je moet serieus een lijn of een winkelhaak gebruiken om je duim helemaal recht te bewegen. Want anders gaat hij schuin en dat soort dingen. En dat betekent dus dat je elke keer als je een beetje naar beneden gaat, dat je opnieuw moet uitlijnen. Okay. Nou weet ik dat het voor de podcast waarschijnlijk onhandig is om, dat, uh, om het helemaal te beschrijven. Dus dat zou ik vast in een, in een filmpje uh, uh, proberen te illustreren als het even kan. Maar dat soort dingen, dat zijn gewoon ergernissen. Uh, qua, ...vanwege de resolutie... ...maar ook omdat 3.2... ...en 3.2 cents... ...of zo, hè? Hoe noem je dat? De HTC... Uh, nee, uh, het touch is uh, TouchWiz, hè, wat we uh, hebben. Sorry, TouchWiz touch ja. bedoel ik ja, natuurlijk. Ja. Uh, de UI-elementen... ...dus dan bedoel ik de dingen als... Uh, ...knopjes en uh, de taakbalken... ...en de refresh-knopjes... ...en al dat soort dingen, die zijn... Gewoon op hetzelfde aantal pixels als je die op een grote scherm hebt, maar die zijn nu allemaal dus op een kleine scherm verwerkt. Dus dat zijn allemaal hele kleine elementjes waar je op moet drukken. Dan zit je ook weer vaak naast. En dat is iets wat volgens de, de guidelines in ieder geval van, uh, van Google in 4.0 wel beter zou moeten zijn. Dus in dat opzicht uh, is het natuurlijk wel nog... Uh, ben ik ervan overtuigd dat 4.0 het ongetwijfeld beter zou kunnen maken, de 7.7. De, de Alleen ik zou op het moment niet meer al die fabrikanten op hun blauwe ogen geloven dat ze snel genoeg zijn met updates. Want we zijn dus echt al vijf maanden met Android 4.0. En, en het is pas deze week dat we weer een hoop te hebben zien die allemaal geleverd gaan worden met 4.0. En deze dingen worden gewoon nog niet geleverd en de update drang lijkt niet hoog genoeg te zijn. Nee, bij het Het is gewoon een slechte zaak. En uh, ja, goed, wat je al zegt, uh, de mensen die dat ding kopen, die, die kunnen ermee leven of die, die, die zitten in een ontkenningsfase en die wachten gewoon vol spanning op Android 4.0. Ja. Cognitieve dissonantie. <laughs> gewoon je dingen zo goed praten uiteindelijk. Daar komt het echt op neer hoor, want het is gewoon niet goed genoeg. Ja. En dan kunnen mensen mijn een fanboy vinden of wat dan ook, maar het is gewoon niet soepel genoeg. Het is heel vervelend. Maar zelfs als je zegt van ja, want de, de 3.2-browser is ook kut. Daar is iedereen het kennelijk over eens. Uh -huh. Maar de, de beste browser die er dan is volgens de meeste mensen, de Dolphin HD-browser, daar kan je niet langer dan een half uur tegelijk op werken. Want dan krijg je ja. omdat die een of andere uh, memory leak heeft of zo. Ik heb volgens mij 24 screenshots uh, van, van gisterenmiddag. Ik heb elke keer op screenshot gedrukt om te bewijzen dat het gewoon echt niet werkt. Uh, is gewoon niet goed, zeg maar. Gewoon, uh, de frustratie is te hoog. Ja. Oh. Oké. Okay. Maar goed, uh, dus uh, dan, hebben we, dan hebben we die twee punten gehad: de 7.7 en de beste tellers van dit moment. Yes. Um, wat hebben we nog meer op de lijst, Martijn? Nou, uh, ik zal even de lijst bijpakken. pakken. Uh, we hebben, uh, wat verwachten we nog van het MBC? Ja, dat hebben we eigenlijk wel al een beetje besproken. Want uh, zoals gezegd, het meeste is al gelanceerd <laughs> of gepresenteerd. We krijgen natuurlijk hen ervaringen, de eerste indrukken. Ik zie ze net allemaal voorbij komen. Uh, dus die, gaan we, die ga ik allemaal wel plaatsen. Um, voor de rest eerst verwacht ik nog wel wat van. Uh, de A700 wordt gepresenteerd. Misschien krijgen we het horen. Wanneer wordt die gelanceerd? Uh, wat gaat de prijs worden? Dat vind ik wel interessant. Dus allemaal die extra informatie... die gaan we hopelijk vergaren de komende dagen. En ja. ik ben wel geïnteresseerd aan Windows 8... waar we het net over gehad hebben. En dat is denk ik wel een beetje het belangrijkste... wat we deze week nog gaan tegenkomen. Ja, zullen we afspreken als er nog leuke dingen, nieuwe dingen komen... of dingen waar we iets zinnigs over kunnen zeggen... dat we gewoon een special nog ergens opnemen deze week? Yes, dat doen we zeker. Dat was een beetje het plan, maar als, als het meeste nieuws op een gegeven moment natuurlijk er is... dan is het ook natuurlijk zonde om uh, maar iets op te nemen om iets op te nemen. Dus als het, als het even zich ervoor leent, dan, uh, dan gaan we iets extra opnemen. Aan het eind van de podcast zullen we wel even zeggen... waar je uh, een abonnement kan nemen op onze fiets en dat soort dingen... zodat uh, je niks hoeft te missen. Yes... Um, Kijk, ja, ik kan nog uh, de, de paar tablets die inmiddels in Nederland verschenen zijn. Onder alle uh, uh, drukte van het MWC uh, zijn de Motorola Xoom 2 en Zoom 2 Media Edition, Het zal veel mensen niks zeggen hoor, ja, uh, ja. gelanceerd in Nederland. Uh, er is eigenlijk heel weinig nieuws over verschenen. Die zijn ergens in november, volgens mij op het hoofd, gelanceerd in de UK. Toen zijn ze uh, onder een andere naam Xyboard, volgens mij, naar Amerika gegaan. Oh, er tussentijd niks meer van gehoord bijna. En die zijn nou, komen langzaamaan Nederland binnengerold in zowel wifi als 3G versies. Ja, het het verschil tussen beiden. Xoom 2 is 10,1 inch. Xoom 2 Media Edition is 8,2 inch. Aantal leuke features, niet heel belangrijk. Nog steeds Android 3.2 gewoon niet. En die Media Edition heeft ook een soort IR receiver ofzo, toch? Dat die een grote afstandsbediening Ja, precies. Een grote zender, ja. Oké, okay, worden die geleverd met 4.0 of 3.2? Dat zeg ik net. En dan gewoon niet om. Oh, sorry. Niet kopen dus, niet <laughs> interessant. Wat hebben we nog hetzelfde meer? Hetzelfde geldt voor de bij AT200. De dunste tablet ter wereld. 10,1 inch. Voor wat het waard is. Uh, Hoe dun is die? De 7,7 millimeter. Volgens mij is die dan dus weer net een millimeter dunner dan ding wat ik nu vast heb. Die 7,7 Galaxy. Volgens mij is die 7,8 mm. Ja, het is de dunste is 10,1 inch. Hè? Je hebt een Oh, oké. Okay. Maar goed, dat boeit ook eigenlijk helemaal niet. Precies. Of het nou 7 of 8 mm is. Um, ja, die is inmiddels in, in Nederland te verkrijgen. Uh, 10,1 inch versie en nog honeycomb weer. Met wel wat betere specs dan het vorige AT100 AT model. Ja, doen we, doen we mee wat je ermee wil doen. Heeft Toshiba een goede uh, update-beleid? Hebben, uh. hebben ze al een van hun bestaande tablets uh, geüpdate naar 4.0? Nope. En de, niet kopen, Bij dus Maar mij is ze zelfs aangegeven dat de AT100 het eerste model... ...geen update naar 4.0 zal krijgen. Nice. Oké, okay. uh, duidelijk. De Zoom niet kopen, de Zoom 2 niet kopen... Zoom Media niet kopen, de A2200 ook niet kopen. <laughs> Eentje die je wel kan kopen, nou ja, die bijna niet meer, niet meer te kopen is, eh, omdat die eruit gaat, is het de eerste generatie transformer. Want die heeft zojuist eh, eergisteren een update naar Android 4.0 Ice Cream Sandwich gekregen. Um, dus dat, is, dat doet Asus dan wel weer goed. Het is gewoon weer uh, zo goed als de eerste fabrikant die met updates komt voor, uh, voor de tablets van 2011. Dus uh, daar hebben ze heel wat gebruikers uh, mee blij gemaakt. Cool stuff. En... Voor ik ophoud zeiken over die update. Want ik wil toch nog één ding kwijt. Android tablets hè, die zijn. Als je het vergelijkt met Android smartphones. En, en daarnaast het vergelijkt met iOS smartphones en tablets. Zijn de Android tablets een beetje het kindje nog. Hè, zijn minder populair in het algemeen. Hebben lang niet zoveel marktaandeel. Als we het hebben over Android op de smartphone markt. Ik kan nog steeds niet bij. En ik wil het toch nog een keer noemen. Dat die mensen die dus eigenlijk jouw early adopters zijn, hè? die de stap wagen om een Android-tablet te nemen... ook al is het nog niet zo goed... en ze moeten een hoop voor zichzelf goed praten... waarom dat ding wel oké okay is, zeg maar, of oké okay genoeg is. Hoe kun je die mensen nou in de steek laten... en uh, niet uh, up-to-date houden? Want dat zijn juiste mensen... Uh, en ik kom erop een je het over die Transformer, Prime, of, uh, die Transformer had. Het uh -huh. zijn juist de mensen die op sociale netwerken en dat soort dingen mensen proberen over te halen. En ja. te overtuigen van de kwaliteiten van bepaalde uh, OS'en zoals een Android of een bepaalde fabrikant zoals Asus. Uh, Asus heeft het hier ook al een klein beetje verspeeld natuurlijk door het zes of zeven keer uit te stellen die update. Maar aan de andere kant... Ook al is het na vijf maanden zijn ze wel de eerste... die, die hun bestaande uh, klandici een beetje tevreden kunnen houden. En dat vind ik toch wel eventjes iets waar ze voor geprezen mogen worden. Uh, en ik vind het een goede zaak dat ze niet zoals een Jarvik of als een Samsung... en hoe belachelijk is dat dat je die eigenlijk in dezelfde zin wil noemen. Uh, nou, is het nee. zo. Uh, um, het erop lijkt in ieder geval dat ze proberen eerst... ...gewoon Android 4.0 als, als nieuwigheidje te verkopen... ...en daar dus gewoon muntjes op te verdienen. Terwijl Android, het hele idee van Android open source... Lalala, ...is gratis, dat kost ze allemaal niks extra's... ...en ze proberen je gewoon een poot uit te draaien... ...terwijl de bestaande klanditie... Uh uh, ...maar moet wachten tot genade van zo'n zo fabrikant... ...tot ze ooit eens een keer worden geüpdate. En dat is pure, pure schande. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en dat vind ik. Uh, een, de laatste tijd ben ik niet heel positief over Asus geweest... ...door wat problemen die ze uh, gehad hebben. Maar dit vind ik uh, wel echt op Asus toepasbaar... ...dat zij zich niet focussen op het besturingssysteem voor nieuwe tablets. Dat zij focussen op hardware. En dat zie ik bij een Samsung terug... ...en dat zie ik bij een ViewSonic terug... ...dat zie ik bij bijna elk andere fabrikant terug. Oh, deze heeft Android 4.0 en die is nieuw. Kopen dus. Nee, Aces zorgt eerst dat ze alles op een rijtje heeft en, uh, voor, voor de oudere versies. En wat er nieuw is aan de nieuwe versies, is de hardware. Met een nieuw software systeem. En dat vind ik, dat vind ik op zich wel goed. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, dan hebben we dat gezegd. Oké, okay, dan zijn we natuurlijk weer bijna aan het eind van deze podcast. Want we zitten weer rond de 40, 50, 60 minuten zo'n beetje. Ik heb nog niet gekeken. Uh, maar dan... Is er nog iets waar we mee af willen sluiten? Ja, ik wil nog wel één dingetje zeggen. En uh, dat is niet omdat ik UPC wil promoten. Um, maar UPC heeft een aantal tabletabonnementen ab geïntroduceerd. Of mobiel internetabonnementen. En uh, nou, op zich is dat nog niet zo uh, spannend. Maar ben je abonnee van UPC en heb je alles in, alles in één pakket, zoals ze dat noemen. Dan kun je uh, een gratis uh, bundel krijgen. En dat is niet heel veel. Volgens mij begint het bij 50 MB. En bij een ander pakket krijg je 300 MB extra. Um, maar je krijgt in ieder geval gratis uh, dataverkeer, dataruimte. Uh, als je alles in, in pakket hebt. Dus dat is wel interessant om er even naar te gaan kijken als je abonnee bent van UPC. Cool stuff. Ja. Oké, okay, nou dan wil ik zo toch nog eventjes Nathan van Digimind.nl bedanken voor weer zijn stukje van deze week. Yes. Ook al was het einde iets wat abrupt. <laughs> kan een beetje aan mijn skills liggen hoor, dus uh, maak je niet druk. Um, jou bedanken natuurlijk en jou heel veel succes wensen met in ieder geval vandaag, want het lijkt erop dat vandaag de dag is dat je in ieder geval als een uh, als een halve zol moet zitten rammen met twee vingers op dat toetsenbord. <laughs> <laughs> uh, en jouw updates en dat soort dingen die verschijnen natuurlijk op jouw Twitter. Dat is twittercom Tabletsmagazine. En dat is hetzelfde als jouw website, tabletsmagazine.nl. Deze podcast kan je volgen door tabletsmagazine.nl in de gaten te houden. Daar verschijnen ze natuurlijk allemaal in de categorie en op de voorpagina. Je kan ook door een abonnement te nemen in de podcastsoftware van jouw keuze. En de URL daarvoor is http://feeds.feedburner.com/dwit. Deze week In tablets. Um, we zijn te vinden in iTunes, Djoe. waar je natuurlijk ook makkelijk een abonnement kan nemen. Daar heten we ook DWIT Podcast, Deze Week in Tablets Podcast. Of zijn we ook gewoon te vinden als je zoekt op Deze Week in Tablets. Uh, neem een abonnement, blijf op de hoogte. Ik ben Sam, uh, te vinden op Google+. Sam Rijver. Uh, Twitter nog steeds niet interessant, dus volg me maar gewoon of op de stukjes van Martijn's website of op Google+. En dan spreken we jullie misschien de komende week en anders gewoon weer op maandag. Yes. Bye bye